Meyer met het NOS-journaal. Op Schiphol zijn vandaag tientallen vluchten geannuleerd vanwege de storm die over Nederland trekt. Het KNMI verwacht een stormachtige wind en flinke buien en heeft voor het grootste deel van de dag code geel afgekondigd. Weggebruikers moeten rekening houden met afbrekende takken en rondvliegende voorwerpen. Door het slechte weer gaan ook veel evenementen vandaag niet door. Ondanks dat het Israëlische leger de opdracht zou hebben gekregen om de aanvallen in Gaza af te schalen, zijn er toch weer aanvallen gemeld. Volgens nieuwszender Al Jazeera zijn bij verschillende drone-aanvallen zeker zes mensen omgekomen, onder wie twee kinderen. Gisteravond zei Hamas bereid te zijn verder te praten over het Amerikaanse plan voor Gaza. Daarna zei de Amerikaanse president Trump dat Israël moest stoppen met het bombarderen van Gaza. Iran heeft zes gevangenen geëxecuteerd omdat ze in opdracht van Israël aanslagen zouden hebben gepleegd. Ze zouden politieagenten en militairen hebben gedood. Ook werden ze schuldig bevonden aan het plegen van bomaanslagen. In Iran wordt de doodstraf vaak opgelegd en ook uitgevoerd. Amnesty International meldde afgelopen week dat er dit jaar al meer dan duizend gevangenen zijn geëxecuteerd. In Japan is de conservatieve Sanae Takaichi verkozen tot leider van de liberaal-democratische partij. Daarmee wordt ze waarschijnlijk ook de eerste vrouwelijke premier van het land. Japan heeft een nieuwe premier nodig omdat premier Ishiba op opstapte als leider van de LDP. Takaichi geldt als zeer conservatief en nationalistisch. Ze is bijvoorbeeld tegen het anti antimigratie en voor investeringen in defensie. Het weer, er trekt regen over het land. Later wordt het even droog, maar vanmiddag komen er nieuwe stevige buien. Die kunnen gepaard gaan met zware windstoten en kans op onweer. Dan wordt een graad tot 15. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af bij opnieuw zo'n 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de ring van Amsterdam, de A10 West, richting Den Haag. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB, verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen Zandvoort. We gaan beginnen met de tweede uur. Uh, Jan ja, de Kloet, de wethouder zit nog even bij ons aan tafel. En ik wil uh, toch een paar kleine dingetjes vragen over wat er... Uh... Uh, ...speelt in, in de actualiteit. Nou, afgelopen... Uh, ...dinsdag was het over de boulevard... Was de ...dinsdag was in de commissie. Ja, dinsdag was het in de commissie. Uh, nou, het plan is bijna rond, hè. En dan kan ja, uh, ja. er gebouwd en, worden. Het zogenaamde definitieve uh, ontwerp, hè. Ja. En uh, zoals het ontwerp nu ligt, gaat het door. Er waren nog wel problemen met, uh, met insprekers. Die zeiden van, nou, de bankjes die komen te dicht bij het raam... En, uh, nou, problemen wil ik niet zeggen. Uh, wat ik ook nou, dat was... maakt, is het zorg, laat ik het zo zeggen. Ja, dat, dat is prima. Ik heb ook geschreven in de Zandwoordscurant, in de column, van... ik ben altijd buitengewoon blij als er zeer betrokken inwoners zijn... die zich zorgen maken over hun directe leefomgeving. En we hebben afgesproken om de komende week nog even met elkaar op de tafel te gaan zitten... om, zoals ik heb genoemd, de puntjes op de i te zetten. Ja. En was er was toch een politieke vraag, die hebben we beantwoord. Uh, of dat antwoord komt deze week. Uh, dus dat gaat de goede kant op. Okay. Dus definitief ontwerp als dit wordt vastgesteld... daar gaat de raad natuurlijk over op uh, 14 oktober. Mm. Dan uh, kan daar de gang in worden gezet ja, en kunnen we beginnen. Wanneer gaat dat dan gebeuren dan? Wat is ja, de nou, dus dit, gezien de het boulevard is... Uh, houden we natuurlijk zeer ernstig rekening met, uh, met de seizoenen. Uh, dus er gaan twee winters overheen. Dus als het klaar is, dan uh, zo, hebben we het over uh, 2027. Oké, okay, Nou ja, daar komt, daarna komt er nog een klein stukje aan, hè, de boulevard... Uh. Dan komt uh, de, Noord, de Noordmoordvaar ja. ja. ook nog... Uh, nou, het dat is nog een kilometer of zes, dus, uh... Ja, en dat zit ook in het proces. Ja, daar wil ik graag een keer voor terugkomen, want uh, anders zit ja, ik er nee, nog Ja, nee, nee, nee, nee. Maar we dat, gaan, dat, dat nog is ook wel een, een interessant vraag, ja, in zeker. Uh, nog even over het badwijsplein. Zijn daar nog ontwikkelingen in uh, op dit moment? Nou, anders dan uh, als het gaat over het casinogebouw. Uh, of waar het casino vroeger in zat, hebben we nu een uitvraag gedaan voor ja, geïnteresseerde partijen. Uh, in nota oh, ja, not waren er al bijna 15 uh, reacties uh, opgekomen. So. Uh, van echt wel serieuze partijen. Huh. Um, die worden geselecteerd tot, nou, op allerlei criteria. En dus dat, uh, dat ziet er goed uit. Oké, okay, dus uh, waarschijnlijk komt er een invulling. Uh... Ja, zeker. Ja, daar willen we absoluut voor de komende twee jaar hè, die periode hebben aangegeven. Hmm. Uh, ook omdat het daar weer met procedures zit. Uh, Zou het zonde zijn als het pand leeg staat de hele tijd. Huh. Dus er ja. moet uh, echt iets leuks in komen. Wat ook een aanvulling is. Wat staat voor de. 365 dagen aantrekkelijkheid ja. van Zandvoort. Kun, kun, je er iets, kun je er eentje noemen? Nee, dat doe ik niet, omdat er een selectie nog zit. Ja. Nee, okay. nee, maar dat had gekund natuurlijk. Ze kwamen stellen met een selectie over bijvoorbeeld uh, virtual reality. Dat vond ik nogal grappig. Eigenlijk. Ja, nou, dan gaan we naar een voorbeeld van waar zou je ja. aan kunnen denken. Ik ja. ja. ja, ja, ja, ja, ja. uh, denk nou. Even op goed Nederlands, out of the box. Dus je ja, laat ja. iets zien wat je zegt, nou, dat is echt vernieuwend. Ja, ja. Uh, daar komen de mensen dat voor. Dat was jouw af... idee, neem ik aan. Een beetje out of, out of the box. Uh, out of the box uh, doe ik altijd. Oké. Okay. <laughs> ja. Helaas nog even, uh, even kijken. Nee, daar hebben we het volgens mij gehad. Even in voor het casino. Uh, Jan, ja, mag ik je hartelijk danken. Graag gedaan. En uh, ik wens je succes met alles. Uh, nou, dan gaan we even naar muziek. Ik stel die ene vraag, man. Ja. Nee, sorry. Je stel dat één vraag aan mij. Uh, Hoe ik verder ga naar de verkiezingen? Maar dat doe je nu niet. Want... Oh ja, nee. Nou ja, ja, ja. Ja, eigenlijk is het altijd de laatste vraag. Hè? Ja. Dus je gaat toch op die lijst van d 66 staan, uh. Uh, ik kan op elke lijst staan die ik wil, uh, maar ik moet de mensen teleurstellen, want ik woon niet in Zandvoort. Maar dus dat mag je niet eens. Uh... Je mag op de lijst staan, maar ik vind het een beetje flauw op een lijst staan. En stel niet dat ik heel veel voorkeurstemmen zou krijgen. Ja. En dan zeg ik ga niet in de raad. Dus nee, dat zou ik een maar beetje flauw vinden. Je, je wilt wel door als wethouder eventueel. Je weet wat ik een paar keer. Ja. Die, en daarom begin ik erover. Als het volk mij roept, dan ga ik er zeer serieus ja. over nadenken. Oké, nou ja, hartstikke bedankt. En hey, nu gaan we echt naar muziek. Marja, wat heb je uitgekozen? Uh, Susan Vega met Luca. Ah, Susan Vega, prima. Uh thank you. Maarten. Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk je weer te spreken. Ik ben uh, twee jaar geleden nog met jou over het circuit gereden in een elektrische auto. Ja, ja dat klopt. Ja, daar, daar was ik heel erg uh, blij mee dat ik dat mocht meemaken. Ik kan me herinneren, want ik presenteerde toen ja. en, uh, je was heel enthousiast. Ja, ik kan me herinneren. Ja. Nou ja, ik weet nog dat ik uh, dus op deze EV Experience uh, met mijn perskaart binnen mocht en uh, dat we eigenlijk meer een rondleiding hadden met Maarten en op een gegeven moment vroegen jullie vanuit de studio: ga jij ook nog het circuit ja, op? Ja. En toen uh, liet Maarten heel snel de sleutel he? zien. Ja, was echt super. Ja, we praten dus even met, uh, met Maarten Pompen ja. van uh, EV Experience. EV staat voor uh, denk ik uh, Electric Vehicle. Heel goed. En mooi, hè. En uh, <laughs> nou goed, dat is drie dagen op het circuit bezig op dit moment. De laatste uh, zeg maar, uh, elektrische auto's. Uh, ja, daar kun je in rijden. En, uh, en dat gaat morgen ook nog door en vanmiddag. Klopt, hè? Ja, we zijn, we zijn vandaag nog de hele dag geopend tot vijf uur. En uh, ja, we hebben al duizenden bezoekers binnen en ik ja. kijk nu uit op het circuit. En ja, de proefritten die gaan uh, de hele dag door hier. Ja, ik hoor er rijden hier. Nee, hoor. Nee, nee, het zijn stille Mooi. auto's. Hè? Ja, dat Goeie, weet ik wel. Je hoort hier vogeltjes. Ja, ja, ja. ja heel goed, ja. heel goed. Maar dus de belangstelling is groot. Ja, absoluut. De afgelopen twee dagen hebben we de zakelijke markt ontvangen... Dus wat we hier doen is eigenlijk... Uh, nou, we hebben het circuit omgebouwd tot één grote electric vehicle experience. En wat we doen hier is mensen inspireren... en uh, in contact brengen met elektrisch rijden. En dus hoe is het nou om emissievrij te rijden? Maar er zitten ook heel veel vragen uh, die hier beantwoord worden... door middel van workshops over uh, hoe kan ik uh, het beste laden... of hoe ga ik met de caravan op vakantie, want daar hoor ik toch wel wat over... en red ik het wel om op mijn bestemming te komen. Dus hele praktische dingen. Die handvatten die geven we mensen hier. En dat doen we met name vanuit uh, beleving. Dus ga eerst maar eens die proefrit maken en ervaar maar eens hoe dat is. En dan ben je al zoveel sneller weer een stap verder om de overstap makkelijk te maken. Dus dat is wat we hier drie dagen lang doen. Er ook weer heel veel uh, internationale belangstelling, net als uh, twee jaar geleden. Uh, ja, nou ja, we hebben veel internationale gasten, maar de focus ligt wel echt op, op de Nederlander. Uh, dat heeft ook weer te maken met onze exposanten. Die verkopen dan weer vaak alleen in Nederland auto's of bedrijfswagens. Oh ja. Ja. Uh, dus, maar ja, uh, En we zien we hebben natuurlijk wel heel veel Chinese merken ook, die zijn ontzettend in opkomst. Uh, dus er zijn hebben ook heel veel Chinezen hier, dus ook de, het cateringprogramma is aangepast. Hé uh, oh. <laughs> hey Maarten, er zijn altijd heel veel vragen als je een elektrische uh, auto wil uh, aanschaffen over de, inderdaad, de, het laden. Uh, is, zit daar verbetering in dat je ook thuis makkelijk kan laden, die laadpalen die gebouwd moeten worden? Zit daar verbetering in? Ja, dat netwerk groeit ontzettend. Ik heb thuis bijvoorbeeld geen, uh, geen oprit of iets, en uh, vele, vele hebben dat niet. Dus ik ben altijd afhankelijk van openbare laadpalen um, en uh, uiteindelijk uh, DC-laden. Dus je hebt twee verschillende mogelijkheden van laden. Je hebt AC-laden, dat is langzaam laden, dat zijn eigenlijk de laadpalen die je in de straat vindt. En je hebt DC-laden, dat gebeurt langs de snelwegen, uh -huh. Daar kun je heel snel uh, laden. En Um, ja, dat netwerken wordt steeds groter... en er zijn ook wetgevingen voor om zoveel mogelijk laadpalen overal neer te zetten. Uh, zodat kijk, als, dat, uh, als dat, uh, die, die plattegrond eigenlijk gewoon helemaal gevuld is... dan is de angst om stil te komen staan ook zoveel kleiner. Ja, ja, ja. Maar dat, dat snelle laden moet straks ook uh, aan huis kunnen gebeuren, hè, denk ik. Nou ja, uiteindelijk wat het allermooiste is... en uh, dat is natuurlijk de grap. Kijk, een uh, niet benzine aan de pomp is nu 2 euro... Terwijl dat uh, met uh, een dynamisch contract vandaag is er heel veel windenergie. En kan je eigenlijk vandaag, krijg je geld toe, omdat oh. er te veel stroom op het net is, uh, om, om, om stroom van het net af te halen. Dus je krijgt nu geld om je auto te laden. Oké. Okay. Ja. De, de, dus, ja, de stroom terugleveren aan het net, dat is natuurlijk ook iets. En dat kan tegenwoordig met die natrium-ion-batterijen. Uh, uh, Klopt dat? Klopt. Ja. En wat, wat het mooie daarin is, uiteindelijk... Uh, is, uh, kijk, zo meteen gaat iedereen uh, de, in de toekomst komt thuis. Dus die gaan de warmtepomp aanzetten. Die gaan op inductie koken. Hè, uh, um, uh, de wasmachine gaat aan en de EV moet geladen worden. Dus je ja. krijgt een ontzettende piek op het stroomnet. En dan kan het stroomnet niet aan. Dat uh -huh. is net congestie. Dus te weinig stroom dan beschikbaar. Terwijl die auto's, die hebben juist een accu. en een, uh, uh, Die kunnen dan terugladen aan je huis. Zodat die auto's s'avonds dan die piek eigenlijk weghalen. Want die auto een extra, uh, ziet als een generator. En vervolgens kan hij s s'avonds, om 10 uur, als het net weer minder belast is, gaat hij laden door de nacht heen. En dan is hij s'ochtends gewoon weer. Ja, ja, ja. Wat een uitvinding meer. Ja, mooi. Ja, ja, ja. Supergoed. Uh, over uitvindingen gesproken. De Formule 1 die gaat volgend jaar ook met uh, meer uh, elektriciteit in die motoren rijden. Ik zag al een filmpje dat er uh, dus hele uh, batterijlagen ook komen in die Formule 1 auto's. Ja. Uh, is dat een ontwikkeling uh, die jullie uh, ook uh, er scherp in de gaten houden? Nou, ik, ik denk dat dat uh, een beetje omgedraaid is. De, uh, de verbrandingsmotor. Hè, dus we hebben natuurlijk geen fossiele brandstoffen meer nodig om onszelf te verplaatsen. Nee, dat uh, of Goederen te verplaatsen. Um, dus ja, dat kunnen we nog wel tot in lengte vandaag volhouden. Maar we laten juist hier ook zien dat dat gewoon niet meer nodig is. Dus de hele toekomst met ja, plug-in hybrids, dat is natuurlijk... Um, ja, niet per se een heel veel gunstiger. En een, een uitstootvrije auto is een 100% elektrische auto. Uh -huh. en, en dat laten we hier zien. Je hebt nu auto's hier... met een range van, van 700 kilometer. Dus ja. Ja, die hele range anxiety, die kan er wat mij betreft... Kan die ondertussen wel de prullenbak in. Ja. Maar goed, ik bedoel eigenlijk dat die motoren dus veranderen... Hè, volgend jaar in 2026 voor de Formule 1. En uh, ja, die, die, die uh, motorleveranciers... Uh, ja, die, die hebben er zoveel geld beschikbaar in die Formule 1. Dat je misschien snellere ontwikkelingen kan krijgen. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Nee, ik Kleinere was... batterijen of uh, lichter of? Uh, ja, dus, en de, nou, ik denk met name, en dat is ook grappig, we hebben hier bijvoorbeeld de TU in, uh, in Eindhoven. Ja? Die hebben een uh, Tesla Model 3 batterij, hebben ze zo gemaakt dat die uh, heel goed gekoeld wordt, waardoor die in drie ja. minuten vol zit. Um, dus dat gaat zo razendsnel. Ja. Dus ik denk dat dat echt wel een verschil is tussen waar de Formule 1 zich nog op inzet, dat blijft uiteindelijk de basis is een fossiele brandstofmotor, ja, ja. en dat heeft ook te maken met beleving. Hè? Dus het geluid doet ook heel veel ja, in, ja, in, in een motorsport. Ja, ja, ja. In een gewone auto wil je het eigenlijk zo stil mogelijk hebben uh -huh. als het meest comfortabel. Ja, dat is waar. Uh, ja. en, uh, en, en dus ik zie hier wel echt het verschil dat de batterijtechnologie uh -huh. die ontwikkelt zich razendsnel. En daar zal uiteindelijk de Formule 1 inderdaad wel zijn voorsprong in halen. Hoe kan dat lichter, efficiënter, sneller regenereren? En Regenereren is eigenlijk stroom terugwinnen... Ja. door niet je remmen te gebruiken, maar op de elektrische motor te remmen. Dan, gaat die niet, dan geeft hij geen stroom, maar dan wint je eigenlijk als een ouderwetse dynamo. Dan krijg je weer stroom terug. Ja, ja, ja. Op dit moment worden zo'n 22% van de nieuw verkochte auto's... dat zijn de elektrische auto's, heb ik begrepen. Hoe, ja. hoe zal het er over een jaar of vijf uitzien... Nou, dat is interessant. We hebben gisteravond een heel groot uh, mobiliteitsdebat gehad met de overheid. Kijk, okay, er komt zo meteen, 29 oktober gaan we stemmen. Ja. En dan komt er in principe een kabinet wat tussen 2026 en 2030 moet gaan regeren. Mm -hmm. En in 2030 heeft Nederland nog steeds de doelstelling om 100% van de auto's die verkocht wordt, dat die elektrisch is. 100%? Zal dat nou, lukken? Ja. Dat is al dus. vier jaar al. Vijf, ja. Nou, dus dat, zit, dat valt of staat met goed beleid. Uh -huh. En uh, uh, dat, dat ook mensen een tweedehands EV kunnen gaan kopen, wat betaalbaar is. Hè? En als, de, als je dat subsidieert, dan, dan wordt die pool steeds groter. En nu zijn er weer heel veel auto's weer naar het buitenland, helaas uh, geëxporteerd. Yeah. En dan komt de tweedehands markt weer niet op gang. Hm. Dus dat moeten we echt wel samen doen en dat doen we ook hier. Dus we hebben los van alle fun en de motoren eh, die je kan rijden en de fietsen en de e-bikes en de auto's, wordt er echt ook wel daadwerkelijk zakelijk en politiek wordt er hier heel veel uh, uh, gedaan om die markt vlot te krijgen. En dus ik denk, een utopie is het om over vier, vijf jaar 100% van de markt elektrisch te verkopen... Huh. Maar het zou wel echt wel mooi zijn als ze op 80, 90% ondertussen zitten. Grote stappen maken, inderdaad. Ja, ja. dat is belangrijk. En uh, je noemen dus net al, die goedkope auto's uit China. Uh, is dat een ontwikkeling die ook doorgaat, denk je? Dat er, uh, die markt overspoeld wordt met uh, goedkope Chinese modellen? Ja, dat, dat gebeurt zeker. Dat zijn met wat kleinere accu's. Dus de accu is eigenlijk de duurste component in een mm -hmm. in die auto. En dat is dan een wat kleinere auto. Een uh, kleinere accu zit daar vaak in. En dat zijn veel betaalbaardere auto's. Um, en ja, dat, dat, dat gaat wel gebeuren de komende jaren. Dat die Chinezen met name, uh, die kunnen wel echt heel goed in de massa auto's produceren. Huh. En dat doen ze hier inderdaad ook volop. Dus we hebben veel kleine, kleine autootjes uh, huh. ook staan. Dus grote merken als Volkswagen, BMW, Fiat, die kunnen zich uh, grote zorgen gaan maken? Nou, weet ik niet. We zijn... Kijk, Nederlanders aan de ene kant altijd wat te porren voor een goede, goede deal. Mm -hmm. Dus die zijn makkelijk, relatief uh, makkelijk durven ze ook een Chinese auto aan. Als het, als het hè, zoals dat heet, value for money is. Ja. En een Volkswagen hier staat hier nu met de ID Everyone, Dat is een primeur. Uh, en dat is ook hun eerste betaalbare, ja, betaalbare ja. kleine EV. En die gaat uh, vanaf 20.000 euro gaat die kosten. Dus dat zijn, um, ja, dat zijn, het zijn nog steeds het is nog steeds heel veel geld. Maar wel betaalbare auto's worden dat. Ja, ja. Oké, okay, nou mensen die uh, denken van nou, dan ga ik morgen eens heen. Uh, ja, wat moeten ze zien? Ja, wat kunnen, wat kunnen ze zien? Kunnen ze zomaar ergens instappen dan of zo? Of moet je daar iets voor tekenen? moet je daar uh, afbouw. Dus voor Afbouw. Oh, oh, oh. uh, wat zeg oh, oh. je? Vandaag zijn ze allemaal hartstikke welkom okay. en uh, met een kaartje uh, kan je elke pitbox inlopen en dan maak je een, uh, kan je een proefrit inplannen oh. en uh, kan je lekker achter het stuur stappen. Dus je rijdt zelf over het circuit, mm. er zit wel altijd een instructeur naast, hè, veiligheid voorop. Mm. Uh, het is, uh, je maakt een proefrit want het is niet racen, maar het is wel leuk om natuurlijk eventjes uh, af en toe die acceleratie te voelen en te sturen op wat hogere snelheid, ja, dus ja, ja, dat, ja. dat doen we hier. Maar morgen is het dus afbouwen, zei je? Ja, volgend jaar oh, dacht... er weer van 24 tot en met 26 september. Maar goed, dat is. Ik uh... dacht dat de zondag er ook bij zat, namelijk nog. Nee, we hebben donderdag en vrijdag een zakelijk ja. nagelogen. Oh, die meneer. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. dus uh, nou ja, misschien dat jij volgend jaar weer uh, kan... Nou, uh, ik meld me nu al aan. Meld je nu al, nou. al aan? Ja hoor. Leuk. Ja, Dan kunnen we het gewoon weer live klaar. bekijken. Lekker door die kombocht, heerlijk Ja. En <laughs> ja, Maarten, wat waar ben je nou het meest trots op wat je binnen hebt gehaald? Van het nieuwste van het nieuwste? Nou. Ik ben evenementorganisator en eigenlijk um, is het doel van mij als ondernemer is, is om uh, partijen bij elkaar te brengen. Ja. Uh, Vraag en aanbod, mensen die geïnteresseerd zijn en de markt die daarop uh, in kan spelen. En dat is dit jaar echt heel erg gelukt. Dus ik ben heel erg trots op dat, dat we echt heel veel verbindingen hebben gemaakt met veel, heel veel partijen. We hebben dit jaar ook een grote ev pavilion in, dus een grote hal hebben we erbij gebouwd van 2000 uh -huh. vierkante meter. Uh, met 70 exposanten. Dus ja, het, het evenement groeit enorm en de aantrekkingskracht wordt alleen maar groter. En dat, daar ben ik eigenlijk hoog over het allermeest, uh, ja. ja, ik vind het okay. uh, gaaf. Je hebt het goed ja. gepland in, de week, of in het weekend van de techniek en de wetenschap. Ja, ja. ja absoluut. Ja, ja, de technologie hier, die is, uh, die is goed uh, uh, vindbaar ook in de auto's. Ja, ik zag hem alleen niet in de kalender staan voor uh, mensen die geïnteresseerd zijn om ja. uh, iets over wetenschap en techniek te leren. Dus dat misschien dat nog goed. even in die uh, kalender uh, erbij. Ja, ja, ja hele goede ja. tip. ja. Nou, ik hoop dat jullie vanmiddag niet te veel last hebben van, uh, van die storm die aangekondigd is tussen 1 en 5. Ja, want het gaat rondje wel heel snel. Code geel, maar uh, nee. Nee, weet je, en zo hebben we ook weer heel veel uh, groene windenergie van zee. Ja, ja. dat gaat lekker hard, <lacht> nee. ja. Die... En, en we hebben alles voor zorgsmaten. Nee, helemaal top. Dus we hebben stevig uh, gebouwd en uh, iedereen loopt hier lekker rustig en veilig okay. op. En, Achter de pitstraat is de wind en uh, gaat er overheen. Nee, inderdaad. Dan, dan merk je er helemaal niet van. Dat klopt, ja. Maar, nou, ik zou zeggen, tot volgend jaar. Ja, mag we je hartelijk danken voor je tijd. En uh, tot volgend jaar in ieder geval. Leuk. Tot volgend jaar. Dank jullie wel. Goed zo, dank je. Hoi, hoi. Dag. Hoi. Desire's hunger is the fire I breathe Love is a banquet on which we feed the fall. Ik zit hier aan tafel met Jeannette van de Spiegel en Ellen Verheij over Zandvoort Art. Ik krijg net het boekje in handen. Het wordt steeds dikker, hè, dit boekje van Zandvoort Art. Ja. Ja. Het gaat geloof ik wel ontzettend goed. Ja, het gaat ontzettend goed. En het boekje is ook ontzettend mooi geworden. Ik kan uh, niet anders uh, zeggen. Het is af te halen, overigens, bij Wijn aan Zee. En in het boekje voor de luisteraars thuis staan... Nou ja, eigenlijk alle ruim 100 kunstenaars die meedoen. Ruim 100. En de, en de locaties. En, en zij vertellen zelf wat meer over hun werk. En uh, waarom je vooral ook moet gaan kijken in, ja, bij het desbetreffende atelier. Het, het is echt goed hè. Het, is, het wordt de vijfde editie. Feest. Ja, feestelijk. Editie. Ja, feestelijke editie. En uh, dat je dan mag starten weer met uh, ja, rond de 100 kunstenaars. 105. Maar uh, kun je dan ook vertellen uh, of de kunstenaars echt allemaal ook van buiten meer komen? Of uh, ja, het is natuurlijk ook heel veel mond op mond. Uh, je moet ook meedoen. Uh, het, het, ja, daardoor groeit het natuurlijk ook sneller. Ja. Maar um, hebben jullie ook goed gekeken wie jullie allemaal aannemen? Wie, is het niveau, zeg maar, wordt dat opgehoogd? Of? Wij hebben geen ballotage. Iedereen mag zich vrij inschrijven. We hebben dat is mooi. dit jaar heel veel kunstenaars van buitenaf. Ik ben uh, wel heel druk geweest om uh, ook buiten andere regionen te gaan zoeken. Buiten Zandvoort te zoeken. En dat is heel goed gelukt. Noemen ze een pla aantal plaatsen waar ze dit jaar vandaan komen? Ja. Nou, heel divers. Ja. Uit, uit Amsterdam, uit België hebben we gehad. Oh. We hebben uit Enschede en uit Diepen, Diepenheim, dacht ik. ik, weet, ja. ik dus uh, het jullie worden beste. gezien? Ja, ja worden zeker. gezien. Er ja, ja. Ja. zijn diverse locaties. Ik heb het nu even niet zo op mijn netvlies, maar... Ja. Nee, maar de, de groei eigenlijk, hè, als je kijkt naar hoe we ooit begonnen... Mm -hmm. uh, vijf jaar geleden, nou, toen was het eigenlijk uh, nou ja, 30 kunstenaars of ja, 40. Toen zijn we klopt. gegroeid naar 105. En de groei um, ja, komt van buiten. Maar we zien toch ook wel echt een, een vaste kern Zandvoortse kunstenaars... die eigenlijk elk jaar meedoen. En nou, dat vinden we ook echt, uh, echt fantastisch. En er zijn ook zulke mooie plekken om, om te bekijken. Hè. Dus we zijn heel trots op de overzichtstentoonstelling... Ik zou ook een ieder aanbevelen om daar te beginnen op zaterdag 12 oktober. En van daaruit kun je gewoon heel goed zien welk werk spreekt me aan. En kun je bijvoorbeeld naar de oude brandweerkazerne lopen of het Rode Kruisgebouw. En dan, dan heb je echt een, een heel mooi beeld. En Zijn er, er ook, ook nieuwe nog... locaties hm. bijgekomen? Ja, we hebben nieuwe locaties. Die, uh, we hebben onder andere station... Stationshal hebben we. We hebben de Gertebach. Uh, helemaal, leuk. De sport uh, Ja, we hebben zelfs... Uh, de nieuwe, in het nieuwe museum staan we ook. En dat is ook wel heel leuk om even extra te noemen. Want... Het uh, is nog maar net geopend. Het is net en geopend. Is toch alweer geregeld. Met de opening hebben we zelfs vijf kunstenaars... die dus tijdens uh, de expositie... Uh, uh, die daar staan... mochten al meteen aanwezig zijn. En ze mogen ook nog een hele maand blijven. Nou, nee. dus dat, is dat is een extra echt, cadeau. Uh, is extra leuk. Ja, mm -hmm. er zijn ook hele leuke kunstenaars, prachtige kunst, kunstenaars die daar uh, staan. Uh, even kijken, wat hebben we nog meer voor. En ja, wat we ook dit jaar hebben, is de Belbus. Ja. We hebben oh. de Belbus. Oh. En uh, die kan dus gebeld, worden, omdat het natuurlijk een paar verre locaties ja. hebben, zoals de Gertebach en uh, wat jij al zei, ja. de Rode Kruis. Ja. En die kan gebeld worden. Het, het staat allemaal in het boekje: telefoonnummer. Nou, en dan ook voor mensen die ja. iets minder te been zijn, die. Uh, ja, Wordt het zeer toegankelijk. Ja, want ja, ja, dat zeer is inderdaad. Want je, als je uh, de kunst zo bekijkt, het, het zit het meeste in het centrum. Ja. Maar vind je nou net iets mooi in het Rode Kruis, is dat echt een hele goede uitkomst. Ja. Wauw, wat een goede ontwikkelingen. Ja, ja, zeker. Ja. Maar er is ook nog uh, vertier, hè? Uh, ja. zeg maar. Ja. Uh, dat is er ja. ook bijgekomen. gekomen. geloof bij Wijna aan Zee kun je. Uh, naar uh, zangeres gaan luisteren. Klopt. Ja, ja. Ook nog. Ja, en dat is, vind ik wel mooi om te zien. Als je kijkt naar de afgelopen jaren... is het evenement echt verbreed. Uh, nou ja, op de boulevard bijvoorbeeld... Wel een mooie tentoonstelling... Ook van, alle, uh, uh, ja, van een aantal deelnemende kunstenaars. Maar ook, uh, we hebben toch ook... Zandvoort Art Kids. Ja. Dus we hebben uh, nou, echt jong talent... dat uh, dat meedoet. Maar daarnaast... Hè, wij organiseren dit vanuit de Rotary... Is het voor ons ook echt gekoppeld aan het goede doel om meer cultuur voor de kinderen te brengen? En dat, dat is dus ook voor ons een heel belangrijk element. En dat maakt ook wel dat we nou ja, nog steeds met ook heel veel, met hart en ziel eigenlijk dit ja, evenement zeker. ook organiseren. Ja. Ja. Want wanneer zijn jullie begonnen met de organisatie weer dit jaar? Een jaar geleden. Of he? een jaar geleden? Direct daarna? Ja, we starten altijd gelijk, uh, zeg maar, evalueren daarna. En dan gaan we gelijk weer nieuwe plannen maken. Ja, ja, we zijn er altijd een heel jaar mee bezig. Met zeven vrijwilligers doen we dit. Ja. We hebben natuurlijk ook uh, allerlei uh, heel veel kunstenaars dit jaar die ons helpen. Dat is heel fijn. Daar zijn we ook heel blij mee. Maar uh, ja, we uh, zijn daar... Uh, ja, want kunstenaars hebben natuurlijk ook altijd wel goede ideeën. Hè? En ze ervaren het zelf als ze meedoen. Ja. Van, hé, dit zou anders kunnen of dit zou verbeterd ja. kunnen worden. Of ze zijn ja. juist heel erg enthousiast. Ja, maar ja. we hebben natuurlijk heel veel hulp ook nodig. Want ja, we hebben de over wat Ellen al zegt, de toonstelling in de kerk... In de Dorpskerk, nou dat is hartstikke leuk. Maar het moet wel helemaal eerst helemaal alles moeten doen. Het moet allemaal weer terug. Ja, ja dus echt praktische dingen dus waar heel, je hulp bij heel, nodig ja, hebt. Ja, heel veel praktische dingen ja. waar we hulp bij nodig hebben. En hebben dit jaar uh, ja. Ja, is dat, uh, begint dat goed op gang te komen. Ja, want ja. als het groter en groter wordt, dan uh, heb je ook weer uh, meer handen nodig. Ja, ja precies. Absoluut. En dat is best wel veel werk. Ja. Ja. Ja. Nee, en, en we zijn heel trots eigenlijk op uh, nou ja, de hoeveelheid kunstenaars die meedoen, de diversiteit. Maar ook, uh, we hebben ook al jaren rond nu de pop-up uh, tentoonstelling gehad. Straks nog een opening, dus dat is een mooi opwarmertje mochten mensen nog uh, uh, langs willen komen uh, straks. En uh, ja, we kijken er enorm naar uit, maar hopen natuurlijk vooral. En daarom is het ook, uh, nou ja, het is vrij toegankelijk dat er gewoon heel veel mensen komen. Ja. Dus uh, nou ja, ook een appel aan alle luisteraars uh, komt vooral in het weekend van 11, 12 ja. oktober... Ja. Tussen twaalf en zeven zijn er, of 12 en vijf, sorry, zijn al die locaties vrij toegankelijk. En uh, nou, het is echt zeer de moeite waard. Ja, ik, uh, ik heb het zelf natuurlijk ook al uh, zoveel jaar meegemaakt. En ik vind vooral ook dat de kids nu mee gaan doen, uh, dat zorgt er ook weer voor dat, dat er meer gezinnen op de been gaan komen. Want ja, die gaan het natuurlijk bekijken. Ja. En wie weet, uh, vinden steeds meer kinderen dan ook wel het leuk om mee te gaan doen. Dat ja. denk ik ook. Oh, maar oh, dat wil ik ook wel een keertje. Nu waren er natuurlijk ook best wel kinderen die zeiden... oeh, ik weet het niet, ik durf het misschien durf het niet, hè? Nee, er waren een paar die en... aangemeld, maar toch weer even terug. Te ja, omdat het toch, toch spannend is. Spannend. Ja. Maar die staan natuurlijk heel leuk bij jou in het LDC. Dus ja. het is echt uh, geweldig. En nog even de pop-up is in het oude raadhuis. Oh, de pop-up. Ja, 12 ja, dus ja. uur is die vandaag uh, geopend. Ja, ja, ja en uh, dat is natuurlijk ook echt een jaar rond succes. Ja. Ik heb ze denk ik allemaal wel bezocht. Ja, leuk. En ja. Uh, het enthousiasme van de kunstenaars en vooral ook dat ze nooit alleen staan, dat er altijd met z'n drie of met z'n vieren ja. staan ze. En ja. het is natuurlijk een heel erg leuke locatie, zo midden in het centrum. Ja. Dus gaan jullie daar ook mee door hierna? Nou ja, dat is nog even de vraag. Want het is uh, eind deze, eind uh, november houdt het op. We hebben het via Beleefd Zandvoort, want daar moeten we eigenlijk ook wel Beleefd goed voor bedanken. Die hebben ons daar uh, gevraagd of wij dat wouden organiseren. Hun hebben die ruimte en dat houdt voor hun, houdt het dan op. Hm. De gemeente, die, uh, ja, die neemt dat terug, die gaat er wat anders mee doen. Dus dat weten we nog niet. Hm. En, en hoe is het eigenlijk gaan. gegaan met de kunstenaars die in de krocht zouden gaan oh ja. staan? Ja, dat is een goede. Uh, ja, die gaan uh, uh, gelukkig allemaal naar het oude museum, om maar even zo te noemen. Oké, okay. uh, uh, ja. nou dat die is heel snel opgelost. Ja, geweest, is ja. opgelost. ja, helemaal opgelost, dus leeg. binnen ben van de week geweest. En uh, ja, dat is uh, prachtig ook daar voor die kunstenaars natuurlijk om daar te staan. Ja, ja gelukkig wel. Nou, ja. ja. ja. <laughs> elf, maar, elf kunstenaars staan daar dus. Zo, ja, ja. Dus dat moest even, ja want al die grote werken en ja. alle, alles ja. wat je al geregeld ja. hebt daarvoor. Precies. Jeetje, wat goed ja. dat het dan nee, zo dus snel... Dat, uh, uh, ja. Dat was dan een, een opluchting, toch? Ja, dat flexibele we organisatie vonden, vonden ook, hè? Schakelen. Ja, ja. En, en ja. zeker ook voor de... Want uiteindelijk moeten de locaties goed in het boekje staan. Dus we hadden ook wel een oh, deadline ja. om dat... Ja, te, het was uh, even... Ik kreeg een telefoontje van Hilly en nou, toen meteen geschakeld. Nou, het was ook binnen twee ja jaar. We hebben een zeer korte organisatie. Ja, korte, korte lijnen. Korte lijnen. schakelen. Dus, ja, maar dat leer je ook ja. wel na zoveel jaar dat je... Ja. Ieder, ja. Want volgens mij hebben jullie ieder een taak. Ja, klopt. Ja. Dat is natuurlijk anders, want vroeger was het natuurlijk vroeger. Ja. Een aantal jaar geleden was het natuurlijk... iedereen pakt alles op. Ja. Ja. En uh, nu ben je daar ook weer in gegroeid natuurlijk. Waardoor ja. ja. het sneller gaat. Ja, en het is ook echt... Uh, de, we maken ook, ook, ondanks dat we vrijwilligers zijn... Ja. wel echt een, uh, een, uh, ja, een professionaliseringsslag. En, en gaat het elk jaar toch weer beter qua organisatie. En je ziet het ook in de, in de groei, maar ook... De veelheid aan talent dat, dat, uh, dat allemaal naar Zandvoort uh, komt en aanwezig is komend weekend. En dat maakt het ook wel heel bijzonder, vind ik. Dat het, uh, nou ja, dus zo. Het is dus, nou eigenlijk voor elk wat wil en dat het dan vrij toegankelijk is. Ja. En uh, nou, kunstbeleving is zo belangrijk nou ja, voor jong en oud, zou ik haast zeggen. Mm -hmm. ja. Dus, uh, ja. Ja, het zet ook aan, ook dat het is veel mensen uh, Kom kijken. Ja, ja. maar uh, hebben jullie ook altijd plan om, uh, zeg maar, want nu is het iedere keer een weekend? Zouden jullie het ook net als in bergen wat, wat langer willen laten ja. duren? Tien dagen ze zelfs. Ja, ja, nou, ja, nee, nou, ja. Ja, of een ja. vijf dagen zo. Nee, het is wel Omdat gewoon... het zo, ja, ja het, is het is hartstikke goed, maar ja. het is zo ja. kort, hè? Maar ja, dat geeft natuurlijk wel, uh, ja, dat geeft wel heel veel andere aspecten die je natuurlijk uh, door de week, ja, moet alles weer opgeruimd en dan moet je mm. weer nieuw ingericht en, ja, Zo'n kerk ook, ja, dat is allemaal best wel... Uh... Sommige locaties zouden perfect zijn ervoor. Ja. Zoals ja. nu ook in het museum dat mensen het kunnen ja, laten staan. Ja, daar kan het zo blijven staan. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel... Uh, en kunstenaars moeten dan ook allemaal maar weer er zijn. Ze hebben vaak andere exposities. Mm -hmm. ja. Ja, ja, klopt. Ja, maar ja. ja maar dat, wat ik nog wel even wou noemen, is dat de Zandstroom dit jaar ook uh, meedoet. Met, de, met, de, met zijn nou. deelnemers. Uh, dus, en het Juttershart uh, doet ook mee. Dus we hebben ook wel wat... Uh, ja, ja op, op maatschappelijk, een, gebied. maatschappelijk gebied. Ja, maatschappelijk uh, gebied. Ja, ja. ja, ja, ja. Dus mooi dat hoor. Dat is wel heel leuk. Ja. En Sana gaat uh, zingen? Ja, Sana gaat zingen. Sana gaat zingen. En was er nou nog iets wat extra was? qua Was er nou theater? Of wat ging Fred Rooshaard doen? Die gaat, uh, ja, die maakt een klein theaterstuk uh, hier en daar. Nou, ja. hoe leuk is dat? Ja, heel leuk. Die staat op verschillende plekjes, ja. Nou, echt. Ik, ja. ik heb nu al zin in volgende ja, week. Ja, wij ook. Zeker. Ik hoop dat het iets minder hard waait. Ja. Maar goed. Uh... Volgens de berichten is het prachtig weer. Ja. Kijk, Heel goed. dus. We Sandvoort Art, volgend weekend. Mooi weer, dus ook lekker om op een terrasje even lekker te zitten. En je route verder uit te dokteren. En ga vooral een boekje al vasthalen. Want dat ja, kan Nauzee. nu al, hè? Dat kan nu al. Ja. En, uh, nou, het is echt een inspiratiegids geworden. Dus, nou, uh... één om te bewaren. Ja, dus absoluut. stap in de kunst volgende week. Ja. Yes, precies. Nou, super. Hartstikke bedankt voor jullie komst. En... Ja, dankjewel. dankjewel nou, ja, ik nou, ga tevallen. jullie zien. Ja. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. Een meisje Dat, het, dat het, hij is eigenlijk de te. Van ding. Ja. ja, ja, ja, hij is weg natuurlijk. Ja, ja. Joost, maar je bent nu met je. Ja. De fles speelde een grote rol. Uh, als het, ja, het de, de, is natuurlijk. Als ik niet zo lang volhouden, dat is één. Maar ik kan beter verhalen, dat vind ik uh, van helemaal mens. En uh, dan ben ik heel uh, daarna gepraat en in zijn wereld gehouden zit. Ik heb uh, nooit gelast van die man. Uh, de, de, uh, his, uh, hij schaalt eerlijk. Jij is soms Mijn midden zijn tegen mijn Ik heb gelachen en gewen. De oude, trouwe vlecht. Mocht ik door de drang bezwijken, mocht ik naar de donder gaan. Laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drang bezwijken, mocht ik naar de donder gaan. De eerste keer dat ik hem ontmoette was in, uh, op het Pijn, in een cafeetje. Daar speelde ik met een heel klein orkestje. En uh, de zonk allemaal, uh, toen zong ik allemaal echt een smart lab. Toen kwam Herman binnen en toen wilde hij opeens met mij... Uh, Dat was uh, mooi. Misschien zeg, uh, wat hebben, waar hebben we naar geluisterd, Maja? We hebben eerst naar uh, Chris Isaac ge, uh, geluisterd okay. met uh, Wicked Game. En daarna Simply Red met uh, Jerry Go. Simply Red, ja. En mooi. de fles van André Hazes, die ging fout. Mooi, mooi. <laughs> <laughs> ja, dat heb je met die fles, hè? <laughs> ja, absoluut. Nou, je noemde André Hazes, want dat is ons laatste onderwerp. Ja. Carina, dat, ja. dat wordt zelfs twaalf uur, hè? Dus, het wordt vanzelf 12 uur, uur, maar twaalf uur. niet voordat wij meneer Rutgers hebben gesproken. Nee, Kees Rutgers die komt nu binnenlopen. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen. Uh, hij is de or, organisator al heel erg lang, uh, je gaat straks zeggen hoe lang, van het André Hazes Feest. Ja, hoe en leuk morgen, is dat? morgen is het weer zover. Het is weer morgen. Ja, nou, ja. moeten we maar even wat zingen? Nu? Ja, nou, eigenlijk wel. Ja. Ja, nou, dat gaan we niet doen. Hoe lang, hoe lang doe je dit al, uh, Kees? Nou, dit wordt de negentiende keer. Negentiende nou, keer? We zijn twee jaar uitgevallen ja. geweest. Ja, van corona natuurlijk. Ja. Dus vanaf dat Haas dus dood is gegaan, dus dat ja. is later uh, de eerste. Ja, keer ja, ja. Hij ja. is al 21 jaar dood, ja, 23 september 2004. Ja, ja. Ongelooflijk. En, ja. en jij dacht meteen, ik ga een uh, meisingfeest organiseren. Ja, toen in de emoties zei ik van, nou, dat, dat die muziek dierlijk blijft draaien. Dus, ja. uh, we gaan er uh, volgend jaar een feestje maken. Nou, dat is uitgelopen tot elk jaar nu. Uh... Ongelooflijk. We gaan het zo over hebben. Maar jij was natuurlijk voor 2004 ook al een, een fan van de muziek van uh, ja. andere jaren. Ja, ja zeker. Dat, uh, we, om, dat, uh... Maar luister je dat thuis of luister je dat in de kroeg? Of, uh... Ja, in de kroeg en uh, ik ben uh, naar uh, concerten geweest van een oh ja? Okay. Ja, de arena en uh, ja. stadion. Dus, uh, ben je ook bij ben... de begrafenis geweest in, in ja. de uh, arena? in de arena ben ik ook geweest. Ja, dat ja. Is een, een fan was wel een heel aparte uh, bijeenkomst, hè, toen? Ja, dat was een heel apart, uh, er, ja was een, een nieuw eigenlijk, dat er voor een begrafenis een ja. vol stadion zat. Dus ja, dat rompelt. Ja. Nou, dat zegt genoeg. En, en het werd uh, uitgezonden op tv tv, geloof mm -hmm. ik. Ik heb het nog gekeken, kan ik ja. me ja. Het was wel heel apart, uh, moet ik zeggen. Maar goed, die muziek... Uh, ja, het valt mij op. En ik kom, ik kom af en toe in de kroeg. Maar dat je steeds minder uh, de muziek uh, hoort. Van Hazers. Van ja. Vind je het ook niet? Of, uh, het, nou, ook op de radio. Uh, ook op de radio hoor je, je ja. niet te veel. Ja, dat verschilt wel erg. Uh... Ja, of je moet 100% in heel uh, en zo. Dus maar, je moet dan zullen we nog wel draaien. Ik vind uh, juist ook bij de, de jeugd dat ik ook nog heel veel uh, die nu uh, Hazes weer. Oh, zeker. Heb. Nee, dat is wel waar. En ja, als je die muziek van Hazes opzet, dan heb je meteen uh, stemming. En ja, dat is weer. ook waar. Zeker, zeker. Dus, uh, maar je hebt natuurlijk... Uh, die Nederlandse muziek is, uh, is uh, heeft zich ontwikkeld... En ja. Ja, nu hebben we natuurlijk onze eigen Yves Berends uh, met zijn hits. En uh, ja, die zo zijn er heel veel uh, nieuwe, nieuwe oh ja, mensen En de bij zoon school, van Hazes. Uh, ja, André Hazes. Junior. Komt hij ook nog morgen? Nee, die, die, die, die komt niet. Die kan niet tippen aan zijn vader. Oh. Oké. Okay. Hé, hey, luister Dus uh, morgen gaat het gebeuren bij het Wapenverstandvoort. Ja. Wat kunnen de mensen die daarheen gaan uh, verwachten vanaf vier uur? Nou ja, vanaf vier uur. Uh, afhankelijk van het weer natuurlijk uh, is of... We wel of niet helemaal naar buiten kunnen. Ja, kunnen ja, dat zou jammer zijn. He, ja. Maar ik heb uh, vijf uh, zangers... Uh, ja, dat heb ik gezien, ja. ja. Die uh, live komen zingen. Mark Meijer, dat is Mark die, Meijer, ja. uit Zandvoort of niet? Die komt uit Hoofddorp. Hoofddorp, oké. Okay. Ja. En hij is een, een goede andere vertolger. Ja, hij is een hele goede zanger en overhoudende. Oh, je kent, je kent hem ook. Hè? Ja, is die hij is al een keer Ja, ja. Jeremy van den Berg, die dat zegt mij die ook is zo heel veel. Die, die komt wel uit antwoord. Oké. Okay. En ja, die is een beetje ook overal aan het uh, Proberen. zingen. Proberen. Met alles. Uh, ja. de voorwaarde bij ons is dat ze alleen Hazen zingen. Dan... Ja, dat begrijp ik. Ja. ja, Mauro Vrijters, die kennen we wel natuurlijk. Hè? die, ja, uh, Maro, tre die treedt uh, vaak op. Ja, Mauro, die treedt vaak op. Ja, Goeie goede zanger, van, ook van ja. het Hazes repertoire neem ik aan. En Erik uh, ja. Nou, Erik is uh, lid van uh, het gemengd Stand voor scoren. Ja, ja, ja. Maar hij heeft een uh, mooie, mooie stem uh, ook voor Hazes. Hè? Ja, hij uh, is heel enthousiast. <coughs> Doet al jaren mee ook? Ja, hij is ook de derde keer geloof ik dat hij nu mee oh, okay, is. Ja. En hoeveel zingen ze allemaal? Gaan ze iedere keer om de beurt? Of ja, uh, een beetje... Pas één meter de een die moet hem zo laat weer weg en oh ja. die komt uh, wat later. En, nou ja zo wordt het een maar je hebt het een beetje uit, uh, verdeeld ja okay. ja en er was laatst een Mike Dane. ja hij is ook een stond hè toch die, uh, die komt die ook een stond voor toch, die, uh, die die... toch? Ben... nee die woont in Haarlem oh, ja. oh Haarlem oké okay. maar, maar is veel in hij, hij is ook. wel veel in Hij is dus ja. ziet ook veel in Stamford. Ja. Um, wat vind jij in Nederland de beste André Hazes vertolker uh, wie, wie het beste dat repertoire kan zingen? Van dit, van deze groep? Nou, niet van deze groep, maar gewoon uh, überhaupt. Uh, wie wie uh, zou jij zeggen van, nou, dat is ja, wel een hele goede. ik zou zeggen, dat zeg, uh, ben ik zelf. Ja. Oh, dan gaan we naar luisteren. Ja, je mag beginnen. Ja. Nou, wat? Nee, maar uh, ja. Uh, het blijft allemaal imitaties. Ja, dat, dat begrijp ik wel. Ja, dat is wel duidelijk. Die, die snik en de stem, die is ja. gewoon uniek. Ja. Ja. En, ja. En dat meezingen, krijgt iedereen ook songtekst in handen? Of nee, is het dat gewoon op een bord? In het begin wel gedaan. Ja. Maar nu uh, ja, wordt er gewoon wel veel meegezongen. Ja, natuurlijk. Uh, ja, nou, er zijn natuurlijk liedjes logisch, die, die dus gewoon ja. iedereen uit zijn hoofd ja, weten. Ja, de ja. mensen die komen, die zijn allemaal uh, hazels. Ja. Uh, dus die uh, gaan vanzelf mee. Ja. Zijn er nog kledingvoorschriften? <laughs> Hebben we in het begin ook wel gehad? Ja. Een, oh, ja? ja. een, een hoedje? ja, een ja, ja, daarom. <laughs> maar nu uh, we laten we alles lekker zijn. Alles vrij. En uh, als je maar uh, plezier hebt, en, uh, ja, dat je uh, gewoon een leuke middag... Komen er vaak veel mensen op af? Uh? Ja, dat komt toch wel. Een ja, groepje ja. van een mannetje 50, 60, zoiets? En, uh, we hebben dus de laatste drie jaar heel goed weer. Dus had ik... Dat kon je het buiten doen? Zo, uh, ja, toch wel. Ja, ja, met het plein zit helemaal vol. Ja, dat is wel mooi natuurlijk. Waar maak je je zorgen dan voor morgen? Nou, Qua weer? zullen we zullen waarschijnlijk een beetje binnen gaan afpeilen. Ja, en ja. en uh, als het even kan... Zetten ze een tent op en, uh, ja. dus om toch nog iets buiten te kunnen doen. Maar anders dan gaat het gewoon naar binnen. Dat hebben we al meegedaan. Ja. Dus, uh, ja, je zal niet 21 tot... jaar al uh, goed weer hebben, denk ik. Nee. Ja. <laughs> <laughs> Dat in Nederland. Ja. Maar uh, het is er nog 4 uur. Ja, 4 uur. Um, en dan, uh, dan gaat het los. En dan, uh... Ja, en dan gaan we door tot een uur of acht. Ja, ja, ja. Is het met eten? En je kan een, een hazes eten. Echt, een hazes Ja, dat is mooi ja. ja. En uh, de eerste keer dat ik het uh, organiseerde uh, in Zandvoort, dat was uh, op het strand. En toen had ik via een uh, relatie uit uh, Amsterdam, uh, waar uh, ik altijd uh, ging eten met, uh, met mijn werk. Die had uh, gedoneerd uh, allemaal blikjes, hazesbier, BVO'tjes, oh, he, ja? een biertje <laughs> voor onderweg? Biertje voor onderweg. Ja. Biertje ja, ja. Ja, ja, ja. Weg ging, die krijgen een biertje voor onderweg. Een Hazes Jeet. BVO. Een biertje voor onderweg. Hazes Hazes Burger. Wel. Wat is jouw... Wat, jou, uh, uh, wat is een nummer wat jou, wat jou het meest aan het hart ligt van, van Hazes? Zij gelooft in mij. Want zij gelooft in mij, ja, ja. Zij, zit zij zit toekomst je kan Hans jou ook boeken. A le bijen. Huh? Oh, sorry. Uh. Nee, nee, maar dat is een geweldig nummer. Ik vind de Vlieger ook echt ja. geweldig. De Vlieger is ook wel... Uh... Ja, hij is ook een, uh, nou ja, goed een beetje verliefd. En, uh, ja, maar nou, hij heeft ook een heleboel ja, nummers die minder bekend zijn. In eh, de discotheek. Uh, echt heel <Chase> want hij heeft een heel aparte stem. Hè. Ja, absoluut. Denkt... Dat haal ik wel, maar soms had je zo hoog. Ja. Ja. Ja. Wat ging jij van die film die toen gemaakt is? Uh, ja, er zijn meerdere films ja, gemaakt. De, maar maar die, film, die documentaire. Documentaire meer, ja, ja. ja. Dat, dat, dat ja, de vrouw dat was, ook. Dat was wel een mooi beeld natuurlijk. Dat was een mooi was, beeld, Het was, ja. uh, was wel treurig hoe die eigenlijk aan het einde. Ja. was. dat was wel jammer. Ja. Oh, ja. Ja, was Hij nam te veel biertjes van onderweg volgens mij. Ja, ja. Dat was wel jammer natuurlijk. Ja, dat ja, is echt zonde. Ja. Ik, ik, hij is wat dat betreft op het juiste moment dood gegaan. Ja. Want hij werd doof. En uh, ja. hij kon het niet meer. Ja. Dat, dat, het laatste concept, dat was vreselijk. Ja. Dus, uh, maar nou, hij ging dood op het moment. En nou is hij gewoon een, een kultheld uh, geworden daarna. Ja, daaraan. ongelooflijk hè. Anders had hij in de goot terechtgekomen. Ja. Ik, met, ja, drank dat en, zou en, kunnen, ja. ja. Dus wat dat betreft... Uh, op het juiste moment is hij er dus uitgegaan. Maar hij, hij werd later, uh, op latere ook meer omarm, omarmd door allerlei andere geledingen in de maatschappij. Hè? Eerst ja. was het alleen maar in de, in de kroeg, en, uh, maar later ook de wat hogere, zeg maar, uh, de, de mensen in het hogere salon, die vonden het ook prachtig op een ja, gegeven moment. Ja, ja, ja. In het begin was het natuurlijk, uh, Nodon als je ja, hazes uh, Ja, op. bijvoorbeeld. Maar uh, later, ja, in het uh, juppen. Ja. Uh, die vingen ja. hem ook uh, zeg Ja, uh, vinden we het ook leuk. Vind jij het leuk eigenlijk, Carina? Heel leuk. Ja, heel leuk? Ja, ja? ja, ik, uh, ja, ja ik, het is al een tijd geleden dat ik het heb opgezet. Huh. Maar ik weet dat toen ik zwanger was van mijn oudste dochter... heb ik heel veel hazers gedraaid. Oh ja? Ja, ja. ja, ja? ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, een hoop Dat mensen goed. Die, die, die zien daar een soort troost in ook. Hè. Ja, ja, ja. ja, mooi. We ja, zongen het ook altijd ja, ja, in de zo'n Ja, ook ja, ja. Leuk, En dan heel ook hard meezingen. Ja, met ja. name. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, Kees, morgen gaat het om vier uur gebeuren. Wij zijn bij, bij, bij uh, ja. Komt Kom allemaal een half uur eerder zou ik zeggen. Ja. Voor een mooi plekje. Hè. Is, vorig jaar uh, zaten ze om twee uur al op het plein. Oh, hè? twee uur al. Oh. Ja, <laughs> dan, om te uh hebben. Goed, nou, dan is het wel populair. Nu, uh, ja, dat is zeker populair dan. Ja, ja, ja. Nou, ik speelt het nog heel ondertussen Ajax speelt om half. Ik speel het vanmiddag al. Oh, die speelt vanmiddag, ja, inderdaad. Ja, nou, nou, uh, Jan Jalam, of is uh, dat? Max Verstappenrijd. Uh, Max Verstappenrijd, maar dat is om uh, drie uur, dacht ik. Dat is net afgelopen. Ja, klopt, ja. ja. En dan uh, het gaat het feest los. Dat hebben ze allemaal speciaal gedaan voor het uh, Haasers Meesdingfeest. Ja. Toch? Ja, nou, misschien kunnen kijken, we nog uh, een heel klein stukje draaien van andere Haasers. Nee, nee, nee, nee. We dat hebben nog konden. Hoe lang hebben we nog? Nog 30 seconden. Oh, 30 ja, maar Hans, zingt ja, dan ja. wat. Nou, net... nou ja. In een discotheek zat ja, ik van ik de, de week. De en ik moet daar zo alleen. Waar de warme druk? Ik zat, ik zat naast een lege kruk. Toen je proostte naar mij kijk. Ik zo mee. Hey, de, Kees, bedankt. En tot volgende week, iedereen. Oh. Ja.